Maar in werkelijkheid kregen ze tussen de 10.000 en 25.000 euro van de eigenaren, die graag van hun noodleidende bedrijf af wilden. Vervolgens werd de inboedel verkocht, waardoor er voor de schuldeisers niets meer te halen was. De VJ heeft voor bijna 3 miljoen euro beslag gelegd op onroerend goed, auto's en sieraden. En tijdens het onderzoek werden ook nog twee mensen aangehouden voor het bezit van ecstasypillen en chemicaliën.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 De Britse premier Cameron heeft diepgravende en onafhankelijke onderzoeken aangekondigd naar de afluisterpraktijken. In Kroatië is de commandant van de landmacht opgepakt op verdenking van corruptie. Waar generaal Kroeljats precies van wordt beschuldigd is niet bekendgemaakt. Volgens Kroatische media heeft hij zich bezig gehouden met illegale praktijken bij de aan- en verkoop van grond. Hij werd in 2007 commandant van de landmacht en is de afgelopen jaren ook vaak in verband gebracht met gewelddadige afrekeningen. Kroatië heeft onder druk van de Europese Unie de strijd tegen corruptie de laatste tijd opgevoerd. Het land hoopt zich in 2013 bij de EU aan te sluiten. De Nederlandse tennissers staan met 1-0 voor in het Davis Cup duel tegen Zuid-Afrika. In potschev won Robin Haase in vier sets van Rick de Voest. Als Nederland van Zuid-Afrika wint, plaatst de ploeg van Jan Siemerink zich voor de play-offs voor deelname aan de wereldgroep van de Davis Cup. Dan het weer wisselvallig met in het noorden en westen meer buien en in het oosten meer zon. Middagtemperatuur rond 20 graden. Ook morgen nog buien. ANWB verkeersinformatie. Op de A1 Hengelo richting Apeldoorn staat 4 kilometer file tussen knopend Azenlo en Afrit Markelo. Er staat daar een auto in brand en daardoor is de rechterrijstrook afgesloten. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht files tussen Born en knopend Kerensheide, 6 kilometer lang, en tussen Meerse en Maastricht 4 kilometer. Een ongeluk op de A58 in Brabant. Breda richting Tilburg eh, zorgt voor 7 kilometer tussen Bavel en Goorle. Daar is de linkerrijstrook dicht. A76, Heerle richting Geleen. Tussen knooppunt Kunderberg en Geleen. Het nablussen van een autobrand eh, levert 14 kilometer op op dit moment. U kunt beter omrijden via Maastricht over de A76... en via de afritbunde naar de A2. Andere kant op op de A76 nog steeds een file. Belgische grens richting Heerle. Tussen Maasmechelen en Geleen staat nu 8 kilometer.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 Vrij geïnterpreteerd door Jess Talent, Jasper van Damme. Wacht even, kom zo een toerflits. Johnny en Lieven, jullie moeten mee in de ontsnapping. Oké, okay, je bent hier om, uh, om uh, je te laten zien. Ja, Leeuw is natuurlijk net een motor. Hè. Met zo'n instelling uh, komen de prijzen vanzelf. Ze had een witte helm met rode bolletjes laten klaarleggen voor het geval dat... Zonder Lieuwe had ik het niet gered. Sebastian Egeas is het uh, vandaag. Edmond Bollers van Hagen. I have my first stage in uh, Tour de France, that's really good. Ik ga wilde niet echt vandaag, ik hoop dat het uh, beter wordt, anders dan uh, ik hier niet wilde zoeken. Theo Lippens, Sebastian Timmerman, Steven Dalenboudt, Aart Vierhouten, Tom van Hek en Dione de Graaf. Goedemiddag, het is vrijdag 8 juli en de renners in de Ronde van Frankrijk zijn bezig aan etappe nummer 7. Het gaat van Le Mans naar Châteauroux met Thor Husshoft voor de vijfde dag in het geel, Philippe Gilbert in het groen en de man uit Ierseke, Johnny Hogerland in de bolletjestrui. En die trui is niet het enige waar we de leider van het bergklassement aan kunnen herkennen. Johnny Hogerland heeft een bollen fiets en een bollen helm. En het mooie is, als hij op zijn fiets blijft zitten vandaag, is hij morgen ook nog de leider. We volgen Johnny Hogerland en zijn collega's tot half zeven vanmiddag in Radio Tour de France. Rio Lippens, goedemiddag. Gisteren goedemiddag. de langste etappe. Vandaag ook best lang, hè? maar zonder kolletjes Is het een risico dat het saai wordt? Uh, het is een beetje een risico dat het saai wordt. Vooral omdat we een kopgroep hebben met vier man. En voor het eerste, nou niet voor het eerst, want we hebben het al eerder gehad in een etappe. Maar geen Nederlanders oh, erin. Oh. En dat is toch even wennen naar die etappe van gisteren. Want toen hadden we er twee, Liebe Westra en Johnny Hogeland. Johnny Hogeland, bolletje uit Ierseke. <lacht> nou als die hele uits over de finish komt, inderdaad geen punten te verdelen. Dus morgen gewoon weer in de bolletjes trui. Radio Tour de France. Vendredi 8 juillet. Septième étape, Le Mans Châteauroux. Parages no Ici Radio Tour de France, le spectacle de la NOS. 1974 was het. Lennart Skennert met Sweet Home Alabama. Geolippens, een kopgroep zonder Nederlanders, maar ja. wie dan wel? Ja, vier buitenlanders dus. En uh, inderdaad, uh, als het zo verder gaat met de plaatjes... dan hebben we in ieder geval nog hele goede plaatjes uh, vanmiddag. <laughs> ...om tussen de flitsen door te laten horen. Nee, vier buitenlanders. Een Spanjaard, eigenlijk een Basque moet je dan zeggen. Urtasun van hij heet Pablo met de voornaam. En uh, well, die man is al 31 jaar oud... ...maakt wel zijn debuut in de Tour de France. Dan hebben we Michael Delage... ...de Fransman van La Française des Jeux... ...die inmiddels aan zijn derde Tour bezig is. Dan Johnny Meersman, een Belg uit diezelfde ploeg van Française des Jeux. Dus uh, in tegen, of, uh, net als vakantieverlei gisteren... ...heeft nu uh, de Desjeux de uh, twee man in de kopgroep zitten... ...dan zouden ze toch eigenlijk wel een mooi spelletje kunnen spelen. Maar ja, er is onderweg helemaal niks te halen... ...want gisteren was er die prachtige strijd om uh, die bergtrui... ...waar uh, Liewe-Westra uiteindelijk een puntje wegsnoepte... ...voor uh, Anthony Roux, de grootste concurrent van Johnny Hogeland ...in die bergtrui. En uh, toen konden die twee in ieder geval van vakantie ...een spelletje spelen met uh, de concurrentie. Maar goed, nu zitten er twee man in. En ik vraag me af welk spelletje ze moeten spelen... ...want dit is toch echt wel een kopgroep waarbij je... Bij en zeker weet, vrijwel zeker weet dat ze straks worden ingelopen. En de vierde man in die groep, dat is Yannick Talabardon. Een uh, renner, nou ja, we horen er nooit zoveel van. Hij rijdt toch al een paar jaartjes rond. Hij maakt uh, ook zijn debuut in de Tour. Maar hij heeft wel al twee keer eerder de Vuelta gereden en de Giro. Maar zonder noemenswaardige uitslagen. Hij is 30 jaar oud en uh, komt uit uh, Parijs. De hoofdstad uh, gaat dus steeds verder van huis weg. Maar uh, tegen het einde van die Tour dan, uh, komt Parijs steeds dichterbij voor hem. Talabardon dus, de vierde man in de kopgroep. Ze hebben een behoorlijke voorsprong gekregen. Inmiddels is de voorsprong opgelopen tot 7 minuten en 46 seconden. En aan kop van het peloton zien we voortdurend de ploeg van Garmin, Cervelo. En dat is de ploeg van de gele truidrager Thor Husshoft. Philippe Gilbert is de man in de groene trui. Wordt nog een hele aardige strijd, want die Joaquim Rogas, die Spanjaard, die staat één puntje achter Gilbert. En nou is het mooie vandaag dat op 25,5 kilometer van de streep hier in Châteauroux, daar hebben we de super Sprint straks. En dat is dus eigenlijk in volle finale. En nu is maar de vraag wat gaat er straks gebeuren? Gaat het peloton vol door naar die tussensprint omdat ze dan toch alleen maar op tempo zijn? Of uh, valt het tempo weer even stil voor die finale? De sprinters moeten dus twee keer kort na elkaar aan de bak, want die tussensprint is gewoon heel erg interessant voor die groene trui. De bolletjes trui, we zien hem nu hier op opgenomen beeld vertrekken. Inderdaad helemaal in die kleuren. Die fiets ziet er mooi uit van Johnny Hogeland. Wit met ...met bolletjes erop gespoten. Zijn helm is wit met bolletjes. En dan die bolletjes-trui die hij aan heeft. En hij mag dan heel mooi vanaf die eerste rij vertrekken... ...bij dat defilé naast de groene trui, naast de gele trui ook van Thor En naast de witte trui van Geraint Thomas. Daar hebben we alle rangen en standen voor deze etappe gehad. Nog één dingetje. Straks als we in Châteauroux aankomen... ...daar zijn we al twee keer eerder geweest in de Tour de France. 1998, massasprint. Mario Cipollini. Mooie Mario. Die won daar. En drie jaar geleden... Was ...was het Mark Cavendish die daar een overwinning pakte. Dat was niet zomaar een overwinning. Het was de allereerste overwinning van Mark Cavendish in de Tour de France. Er zijn er nog 15 uh, nagekomen, inclusief de etappe van uh, een paar dagen geleden. Mark Cavendish dus inmiddels op 16 zegers in de Tour de France. Maar hier in Châteauroux, daar heeft hij dus goede herinneringen aan. En ik kan me voorstellen dat het bij een uh, bommetje als Mark Cavendish toch in het hoofd gaat meespelen. Ik wil daar graag weer winnen. Dankjewel, Gio. Nog 146,3 kilometer. Dus het duurt nog even voordat we uitsluitsel hebben... over de winnaar van de zevende etappe. Hier aangeschoven. Heel leuk dat je er bent. Nicolien Sauerbrei, sportvrouw van het jaar, Olympisch kampioene. Um, wat heeft een snowboardster met wielrennen? Ja, ik doe in de zomer een uh, heel zwaar conditietrainingsprogramma. Dus uh, zes dagen in de week, twee keer per dag. Naast de gletsjertraining. Dus dat betekent dat ik uh, onder andere ook veel op de fiets zit. En, en ja, ik vind het een fantastische sport om te zien. Maar ook heel erg mooi om zelf te doen. Ja, wat is leuker? Nou, gaat, mijn voorkeur gaat toch uit naar het zelf doen. Totdat ik echt vol in de wind zit bijvoorbeeld. <lacht> ik laat mij maar kijken. Ja. Maar hoe vaak, hoe vaak doe je dat? Hoe train je uh, op die fiets? Uh, ik train, ik train uh, drie keer in de week sowieso. Maar in de winter bijna elke dag op de spinfiets. Dus uh, dan train ik binnen. Maar zodra het kan uh, wil ik lekker buiten rijden. En dan uh, mooie, mooie tochten afleggen. En uh, vooral uh, maximaal gaan altijd. Hè? Ja. En hoe, ziet, hoe ziet die training eruit, die, die zomertraining? Hoe, wanneer begin jij weer met... Uh... Met trainen. Ja, wij beginnen in april. Na het wedstrijdseizoen beginnen we alweer met de conditietraining. En dat loopt door echt een zwaar programma tot oktober. En dan beginnen de wedstrijden en dan ligt echt het accent van oktober tot en met maart op de sneeuw. En dan doe ik alleen heel veel onderhoud en dat zijn ook krachttrainingen. En, en conditietrainingen ook nog, alleen niet meer twee keer, twee keer per dag. Nee. Hoe is jouw leven veranderd na je Olympische titel? Ja, absoluut. Ja, het is uh, heel erg wennen geweest, nog af en toe. Ik ben altijd een mens wat niet heel erg uh, in de spotlights heeft willen staan. En ja, nu word uh, je natuurlijk veel uh, en regelmatig herkend. En ja, dat heeft het leven heel anders gemaakt. Waardoor ik uh, af en toe moet opletten dat ik, uh, dat ik me goed gedraag. Dat ik niet eventjes <lacht> af en toe een grote mond geef als iemand uh, vervelend in het verkeer is of wat dan ook. Maar het is, kijk, ik word dagelijks nog wel uh, herinnerd aan dat mooie moment in, uh, in februari 2010. Ja, doen andere mensen? Dat voor je, of, of is dat ook wel zoals je wakker wordt dat je denkt. Ja, dat heb nee, ik echt gedaan. Ja, dat klopt. Dat doen echt alleen andere mensen voor me. Um... Zelf, ik sta nooit op met het idee van: God, ik ben Olympisch kampioen. Ik ben gewoon weer aan het trainen en uh, mezelf fit aan het maken. En dan zijn het de opmerkingen van inderdaad van anderen die zeggen: Oh, wat een mooi moment en wat geweldig. En uh, ik weet nog precies wat ik deed. Het is zo'n moment waarbij iedereen nog herinnert op 26 februari 2010 wat hij die dag heeft gedaan. En ik denk dat dat heel lang nog blijft. Dat ja. is heel mooi. Maar het is, het is uh, pak je wel eens die medaille erbij of zo? Waar ligt die? Ik wil je echt weten waar ja? die ligt. Het uh, eerste half jaar heeft hij in een museum in Hoogkaterijnen gelegen. Dus achter slot en grendel. Ja. Dat was een veilig gevoel. En nu zit hij gewoon in, in een kist waar ik mijn onderbroek heb. Omdat ik niet weet waar ik hem moet bewaren. Denk ik dat als er een dief komt. Dat dat de minste plek is waar hij gaat zoeken. De laatste plek. Goed, het is heel handig. Hè? Om dit ook op de radio. Ja, het ja. is een stomme ja. vraag ook. Ja. Tussen even, de onderbroeken. Uh, uh, ja. Misschien moeten we uh, de komende uh, tijd in, in dit programma even een andere plek bedenken. Ja, dat, dat wel verstandig, een he? Olympische medaille. Hoort toch ergens anders? Heb ik het idee? Nee, absoluut. Maar ik heb nog geen goede plek gevonden. Ik heb ook geen kluis in huis. Dus dan, dat was vanzelfsprekend geweest ja. dat ik hem daarin had ge, gestopt. Maar ook nog niet echt bedacht van wat is nou een goede plek. Het mooiste is natuurlijk ophangen. Dan, dan zie je hem elke dag. Ja. Maar... maar je hoeft er dus blijkbaar niet meer aan herinnerd te worden. Want dat doen andere ja. mensen voor je. Ja, dat is heel mooi. Ja. Ja. Oké, okay. dankjewel. We we hm. straks verder. En dan gaan we natuurlijk ook uh, kijken naar jouw tourgevoel. Heb je, hè? Ja, absoluut. Ja, absoluut. Ja, absoluut. Tot op, 7, 7. Radio Tour de France NOS Radio 1 Goedemiddag Het is wat, het is en niet meer Toch verrast het je keer op keer Zoals wonderen doen Als een donkere wolk overwaait aan zoen Het stroomt en het gaat op een meer Als een wilde rivier naar een zee Ken jij het gevoel dat je stuurloos ondergaat? Wat de De zilveren nevels van gedachten en herinneringen en je zinnen zingen, en je bent vrij. De stroom van de drie J's. Vorig, uh, vorig jaar waren ze hier nog in de studio, ja, tijdens Radio Tour. De drie J's waren dat. We gaan uh, de dag doornemen en ik zeg we, maar dan bedoel ik... mijn uh, zeer vriendelijke collega Steven Dalenboud en Michael wel, Bogert. Janne. Zo, daar mag je het mee doen. <lacht> ja, mijn dag is weer goed. Dank je wel. <lacht> Hogerland, hè, daar gaat het vast ik over. wil bolletje inderdaad. Ja, hij, <lacht> was zo, hij was zo vastberaden. vooraf eigenlijk aan de Tour al. En uh, gedurende deze Tour ook, Michael. Uh, hij rijdt hier vandaag rond, zo trots als een pauw. Maar die vastberadenheid dat maakt het misschien wel extra mooi. Hè, dat hij daarom, daardoor ook nog gehaald heeft. Ja, volgens mij is Junior al vanaf uh, januari met die bolle bezig. Als ze de tour reden, dat hij dan. Uh, ja, hij, hij zou er helemaal voor gaan. En uh, nee, hij heeft woord gehouden. Want uh, hij, heeft, uh, hij heeft het twee keer geprobeerd deze week om uh, weg te geraken. Met een groepje. Het is twee keer gelukt. En uh, ja, met de bolle als uh, cadeau. Hij wil hem tot de rustdag in ieder geval uh, onder schouders houden. Kijk hoe ik zaterdag ben. Zaterdag en zondag zijn er veel punten te verdienen. En. Ja, ik moet proberen een van die twee dagen toch redelijk wat punten te pakken. Ja, uh, het is niet zo makkelijk gezegd. Maar ik ga het toch zeker proberen. En dan. Uh... Ja, het mooiste zou zijn als ik hem op de rustdag nog heb. Ja, morgen dus die aankomst op de dus superbest En dan zondag ook nog uh, aardig wat klimmetjes. Van, ook van de tweede categorie. Dus veel punten te verdelen. Denk jij dat het plannetje, plannetje kan slagen om uh, maandag op die rustdag nog onder schouders te hebben? Ja, als die, uh, wat hij zegt vandaag. Uh, nou, maar er, er zijn nog geen punten, dus kan hij zich rustig houden. Ja, morgen, uh, morgen is een lastige rit. En het vertrek is gelijk lastig. Dus ik denk, als, er gaat zeker gedemereerd worden. gaat aangevallen worden. En zeker door mannen die... Uh, die niet van plan zijn om een klassement te rijden, maar wel die dit soort treinen goed aan kunnen. En ja, Johnny is er wel eentje van. Dus ja, hij moet echt scherp zijn en erop zitten. En misschien zijn ploeg een beetje mobiliseren om hem te helpen om in een goede ontsnapping te komen. En dat hij nog wat punten kan sprokkelen. Dan, zou je dan, ja, dan kan het misschien wel zo zijn dat hij tot de Pyreneeën in de, in de trui rijdt. Ja. Een andere man die we deze dagen natuurlijk in de gaten houden... is de kopman van Rabobank, Robert Geesink. Hij kwam gisteren over de, de finish in Lichieu en hij zei toen... Het lichaam wilde niet echt vandaag. Ik hoop dat het beter wordt. Anders dan heb ik je niet wilde zoeken. Ja, daar schrok ik eigenlijk wel een beetje van. Ja, nou ja, ik wel of niet. Ja, ik bedoel, als je dat al kan zeggen, van, uh, ja, als het zo gaat, uh, zoals vandaag, dan, uh, ja, dan heb ik weinig hier te zoeken. Dus ja, dan denk ik, als ik 40 man over de streep zie komen en hij zit erbij. Als dat slecht is, ja, als het dan beter wordt, dan, uh, dan gaan we genieten nog deze Tour van, ja. uh, van Gezing. Ja. Maar het feit dat hij dat zegt, is het dan omdat hij zo'n zware dag heeft gehad en meteen na de finish een microfoon onder zijn neus krijgt? Of? Ja. Hij heeft afgezien natuurlijk en hij voelt zich niet lekker omdat je bent gevallen... en de dag daarna voel je, je altijd uh, beroerd. Dat is, uh, dat is uh, normaal en dat is uh, absoluut niet prettig. En zeker als je dan s ochtends opstaat en je ziet die wind en die regen... en dan denk je van, uh, ja, dan heb je heel veel uh, medelijden met jezelf. Dat heeft ieder renner, maar dat is ook zwaar terecht, want je voelt je gewoon kloten. Uh, maar aan de andere kant moet hij ook het positieve eruit halen... dat hij die dag wel zonder kleerscheuren is doorgekomen... En gewoon in de eerste groep zit. Dus ik, ik denk dat als hij vandaag doorkomt... dat hij morgen op zijn favoriete trein gaat komen... dat het elke dag beter gaat. Vandaag dus die aankomst in Châteauroux. In 1998 was daar voor het eerste Tour de France een aankomstplaats. En in die etappe reed Aard Vierhouten trouwens nog, nog even in de aanval. Maar die rit eindigde in een massa-sprint. Mario Cipollini won dus, zoals Gio Lippens zojuist al vertelde. En Jeroen Blijlevens viel in die sprint. En luister even mee hoe kwaad hij toen was na afloop. Wat gebeurde er... Ja, dan moet je maar eens aan de jury vragen dat ze ook in de rechterlijn moeten sprinten. Ja, dus er is een TV, dus je kunt kijken. Wat verdomme. Ja, heerlijk. Ja, ik man. was er ook in die tour. <laughs> weet je het nog? Ja, ja, ik weet het nog wel. Ja, ik weet niet precies meer wat er gebeurde, maar ik kan me nog wel herinneren. En ja, volgens mij won uh, Jeroen dat jaar uh, wel een rit. Mm -hmm. Naar Poitiers denk ik. Uh, ja, ja, hij rit, helpen, dus, ja, uh, ja, hij won een rit die nog geval. Dus hij won een rit. Uh, dat was hier ook in de buurt, in ieder geval, dat weet ik wel. Ja. <laughs> Goed, uh, maar Châteauroux is natuurlijk ook uh, vooral de plek waar uh, Mark Cavendish zijn eerste toerritzee gepakt heeft. In 2008 dus. Het was een sprint tussen Huushof, Sabel, Frère en Cavendish. Is het uh, uithong of is het uh, toch nog uiteindelijk? Kevin uh, is of misschien wel Trane. Kevin is, Kevin is, Kevin is die wint. Maar Kevin is die wint hier de kapper. E ja, en vandaag zou het dus zomaar zijn zeventiende kunnen worden. Ja, die aankomst is geloof ik hetzelfde hè, als toen in uh, 2008. Dus uh, we gaan we gewoon uit van een massasprint. Ja, ik denk het wel. Ik Denk vandaag massasprint en zeker voor Kevin is het heel belangrijk. Uh... Er zijn heel weinig kansen dit jaar voor de sprinters. En die we nu gezien hebben, al een paar sprints, die zijn ook niet echt uh, gemakkelijk geweest. Allemaal een beetje bergop. Ja, vandaag is het vlak, dus ik denk dat Kevin is het hierop heeft staan. Uh, het is wel gevaarlijk dat hij tussen sprint op uh, 25 zit. Ja, dus ik denk het wordt dat wordt een lange finale dan. Ja, nou ja, die finales zijn altijd lang in de Tour. Maar ik denk dat, uh, dat de sprinters de echte sprinters niet mee gaan sprinten bij die tussensprint. En dat Gilbert daar wel gaat sprinten voor de, ja, voor de goede truipunten. En dat Kruipel zich daar rustig gaat houden. En, ja. Zouden ze het zo verdeeld hebben bij Omega Pharma? Ja, dat denk ik wel, ja. ja en ja. Gilbert gaat nou een keer niet de andere in de weg rijden? Dat hopen we niet, nou. <laughs> okay. De tweet van de dag komt in ieder geval wat mij betreft al van, uh, van Mark Cavendish zelf... want hij twitterde vanochtend... probeer uit te leggen hoe Twitter werkt aan onze ploegleiders. Brian Holm denkt dat het een spel is... en Rolf Aldag denkt dat het een een of andere chatroom is. Frustrerend. <lacht> dat was de tweet van Mark Cavendish. Lione. Ja, Steven, ik, wil nog, ik hoorde gisteren Philippe Gilbert ik zeggen in een interview... dat hij uh, van de ploeg de opdracht had gekregen gewoon niet te rijden. Hij mag niet rijden. Oh. Ik, dat klinkt... Um... Nou, het is ja, in ieder geval duidelijk. Maar het mag klinkt alsof niet rijden, het... Maar, maar, maar, hij mag, mag niet. Hij rijden? Nu, Kruipen? vandaag niet. Nee, je? vandaag niet. Dus... Nee, oké. Okay, ja. Maar daar wil ik nog wat van Michael vragen, als er nog even tijd voor is. Want uh, er is die, die ploeg die valt, die valt uit elkaar natuurlijk na het jaar. Die wordt opgesplitst en er is van alles gaande. Uh, werkt dat nu al in de Tour door? Ja, zeker. Want die jongens die, uh, die niet met Schubert uh, meegaan, die moeten toch de eigen... Zien de eigen bootram volgend jaar ja, te verdienen. Dus en die, ja, die willen toch ook uh, uitslagen rijden. Ja, Dat is logisch. Dus daar komt het misschien een beetje vandaan. Ja. Oké, okay, dank jullie wel. Graag tot morgen. So I quickly opened the wardrobe, pulled out some jeans and a t-shirt that seemed clean, topped it off with a pale as I'm rubbing my eyes and I felt like there were two days missing as I focused on the time then I made my way to the kitchen but I had to stop from the shock of what I found a room full of all of my friends all dancing round and round and I thought hello new shoes bye bye and blues hey I put some new shoes on and suddenly everything's right Say, hey, I put some new shoes on, and everybody's smiling. It's so inviting, no shot on money. But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 New shoes on and everybody's smiling, it's so inviting. Oh, short on money, a long on time. Snorty strolling in the sweet sunshine. And I'm running late and I don't need an excuse to wear my brand new shoes. Oh, hey, I put some new shoes on and suddenly everything is right. I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling, it's so inviting. ik don't need an excuse So I'm mijn nieuwe bad new shoes. Paolo Nutini was dat met New Shoes. Het is half drie Radio geweest. A. Het NOS-journaal. Met Onno duiven -Nederwit. Jawel, uh, verspreid over het land zijn vijf mensen gearresteerd voor grootschalige fraude. Ze kochten bijna failliete bedrijven op, officieel voor 1 euro. Maar in werkelijkheid kregen ze zeker 10.000 euro van de eigenaren... die graag van hun noodleidende bedrijf af wilden. Vervolgens verdienden ze ook nog aan de verkoop van de inboedel. En voor schuldeisers was er dan niets meer te halen. De Kroatische landmachtcommandant generaal Kroeljac is opgepakt op verdenking van corruptie. Volgens plaatselijke media heeft hij zich bezig gehouden met illegale praktijken bij de aan- en verkoop van grond. Kroatië heeft de strijd tegen corruptie de laatste tijd opgevoerd in de hoop in 2013 toegelaten te worden door de EU.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 Als Nederlands van Zuid-Afrika wint, dan gaat de ploeg van Jan Siemering naar de play-offs voor deelname aan de wereldgroep van de Davis Cup. En dat is nieuws op dit moment. AMB verkeersinformatie met bijna 80 kilometer files. De meeste files staan richting het zuiden van het land... zoals op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht. Ook op de A28, Hoge worren loopt het vast. Tussen Staphorst en Omme, 5 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn er dicht. En een ongeluk op de A58, Breda-Tilburg. Tussen knooppunt Galder en knooppunt Sint-Annebos, 8 kilometer. Alle rijstroken zijn hier wel weer open. A76 vanuit België in de richting van Heerlen. Tussen het Belgische Maasmechelen en Geleen 8 kilometer. En vanuit Heerlen naar Geleen, daar staat tussen Voerendouw en Geleen 10 kilometer. Er is een uh, ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. Je kan beter omrijden via Maastricht. Geo Lippens, hoe is het met de vier koplopers? Uh, de voorsprong groot hè? Ja, de voorsprong is groot, maar er is wel controle hoor. 7 minuten en 41 seconden op dit moment om precies te zijn. 134,7 kilometer hebben ze daar vooraan nog te rijden. peloton dus nog iets verder. En bij het peloton daar zie je nog steeds die ploeg van Thor Die daar het tempo maakt. Terwijl ze een beetje ja, door de graanschuur van Frankrijk rijden. Uh, brede rechte wegen uh, zonder al te veel bochten dus erin. En dan tussen die korenvelden door. Het is een beetje het traditionele beeld dat we toch heel vaak zien in de Tour. De Frost. En we weten uit ervaring dat dit nou niet bepaald de meest opwindende etappes zijn. Het gaf mij trouwens wel even de kans om hier op de tribune bij de finish toch nog even na te zoeken waar Michael Bogen het zojuist over had. Over die etappe van Jeroen Blijlevens die hij dan won. Voordat hij ten val kwam in de etappe die door Cipollini in Châteauroux werd gewonnen in 1998. Nou, Het was een dag eerder, de etappe van Plouet naar Cholet. Daar won Jeroen Blijlevens in de Tour de France opnieuw een van zijn etappes. En daar was hij ja, toch in een hele andere stemming dan dat hij een dagje later was. Ik kijk nu naar een man die ook snel van stemming kan wisselen. Blijlevens was een heetgebakend mannetje. Maar Mark Cavendish die kan er helemaal wat van regelmatig smijten met zijn helm als hij de bus ingaat. Als het een beetje tegen zit dan ontploft hij letterlijk. Hij heeft al een aanvaring gehad met de mannen van Vacancelijn. Met name met Romain Fayu. Die zou hem maar in de weg rijden. Had hem aangetikt in een sprint eerder in deze Tour. Maar Cavendish aan de andere kant kan ook enorm emotioneel zijn. Als hij een keer een etappe heeft gewonnen. Want dan kan hij ook rustig de traantjes laten. En hij zegt dat hij wat dat betreft wel een beetje lijkt op een vrouw. Hij heeft het echt letterlijk gezegd hoor. Het is geen verzinsel. Maar op een vrouw in de menopauze dat zijn emoties erg hoog zitten en Mark Cavendish, dus, euh, nou, ben benieuwd wat voor emotie die heeft na deze etappe. aan de start van het peloton, daar zien we ook een man van vakansielij rijden, Wout Pols. nou, ik hoop dat hij vanaf morgen wat meer voor in te zien is, want dan komt hij toch wel op een terrein waarop de Limburger in elk geval beter uit de voeten moet kunnen dan in deze vlakke etappes. Dus het heuvelachtige terrein ligt hem wel degelijk. hij kan ook klimmen in het hooggebergte, dus mogelijk dat we hem en zijn provinciegenoot Rob Ruig dan eens wat meer van voren zien. Peloton heel compact, niks aan de hand, geen nervositeit en dat is wel lekker. Vanmorgen bij de start regende het wel eventjes. Toen had je wel wat renners die aan het klagen waren over de weersomstandigheden. Maar andere renners zoals Drain Thomas in de witte trui, die liet meteen even weten dat hij dit toch een stuk lekkerder vond dan temperaturen van rond de 40 graden. Hij kan er blijkbaar beter tegen. Tegen deze koele omstandigheden. Koele omstandigheden dus voor het peloton. De kopgroep nog steeds met een voorsprong van 7 minuten en 20 seconden. Eén keer nog de namen Oertassoen, De Laage, Meersman en Tala Bardon. De Radio 1 Tour Top 100. Nummer 72.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 Ne vois-tu pas, humble chapelle Toi qui murmures paix sur la terre Que les oiseaux cachent de leurs ailes Ces lettres de feu, danger, frontière Le chemin mène à la fontaine Tu voudrais bien remplir ton seau Arrête-toi Marie Madeleine pour ton corps ne vaut pas Olivier pleure son ombre sa tendre épouse son amie qui repose sur les décombres prisonnière en terre ennemie sur une épine de barbelé le papillon guette la rose les gens Et le qu'ils me répudiront si j'en sais. pour 6 millions d'âmes qui n'ont pas leur mausolée de marbre et qui, malgré le sable infâme, ont fait pousser 6 millions. Adamo uit 1967, nummer 72 was dat in onze Tour Top 100, inshallah. Nicolien Souwebrij zit hier nog steeds en we kijken ook met een scheef oog naar de Tour. Um, wat heb jij met de Tour? Ik vind een, uh, een fantastisch evenement. Wat natuurlijk één keer per jaar is, is het eigenlijk het grootste evenement voor, voor de wielersport. Maar als er geen Olympische Spelen zijn... dan, uh, dan is het misschien toch wel een van, de, een, een van de grootste evenementen in het algemeen. Ik vind uh, het heel mooi dat uh, de individuele sport en de teamsport... hier in dit uh, evenement samenkomen. Mm -hmm. De samenwerking tussen verschillende ploegen soms. Hè, uh, maar ook de samenwerking tussen, binnen je eigen ploeg. Maar ook daarnaast weer het eigen belang. Ja. Van, uh, of wel voldoende punten de dag binnenhalen binnen of, uh, of een toeretappe winnen. Kijk jij het al vanaf jongs af aan? Nee, heel eerlijk gezegd niet. Ik ben uh, opgegroeid uh, op het platteland. Daar was televisie totaal niet interessant voor mij. Buitenspelen was vooral heel belangrijk. Dus ik, uh, ik moet er ook niet aan denken dat ik als kind zeg maar, gekluisterd aan de tv zat... en uh, mijn huttenbouwprojecten uh, moest laten leren. Ja. Maar de laatste jaren absoluut uh, volg, ik het, uh, volg ik het veel intenser. Maar het is niet zo dat ik er voor thuis ga zitten en dan de hele dag uh, ga kijken. Want dan uh, valt mijn eigen trainingsprogramma een beetje uh, in de soep. Dat, ja. Dat, ja, dat heb ik er niet voor over. Maar de, de, de laatste, uh, laatste kilometers wil ik altijd zeker volgen. En de bergetappes ja, die vind ik nog, uh, nog spannender en interessanter om naar te kijken. Zijn dat wel de etappes die je vanaf begin af aan kan gaan zien? dat je echt denkt, nou, vandaag even... Ja, nee, je moet ja, natuurlijk altijd trainen. Ja, daarom. Dat, kan dus dat, is, dat is lastig, maar dan kan ik het soms in, in, met een beetje tussenpozen bekijken. En ja, de bergetappes zijn eigenlijk van begin af aan altijd heel interessant. En dan, dan kan ik wel eens mijn trainingsprogramma aanpassen. Ja, maar je vindt het leuk omdat je het ook zelf doet. Hè? Dus is, is er veel ook herkenning? Ja, um, herkenning van het juiste wiel kiezen... met de sprint meegaan, uh, uit de wind rijden om je te te sparen... Uh, um, het afzien, um, de bergetappes met het, met het uh, afdalen... hoe gevaarlijk dat is, hoe belangrijk het is om vooruit te kijken... om de dag zonder kleerscheuren door te komen. Ja, Dat, dat zijn dingen die voor mij herkenbaar zijn. En um, des te meer heb ik het besef van hoe zwaar dat dit is wat deze jongens doen. Drie weken lang zo afzien, zulke lange etappes. Uh, ja, dat, dat maakt het ook weer heel erg mooi. Ja, kun, je, kun je er iets bij voorstellen... Voor mij als sporter absoluut niet. Nee, het is, dit is zo zwaar. Daar, daar hebben wij gewoon echt geen weet van. Gewoon zo zwaar als dit is. En eh, blaren eh, op, de, op de billen. Soms zeker met deze natte omstandigheden natuurlijk. En altijd maar gewoon doorgaan. Zelfs als je een breukje in je schouder hebt of in je bovenarm. Gewoon doorgaan. Ook uit teambelang. En eh, ja, je ook weer in de kijkerij voor volgend jaar. Er zijn zoveel belangen voor deze jongens om maar op die fiets te blijven zitten. ja En het hele jaar door ook. Hè? Want dat is... Ja. Uh, jij hebt natuurlijk ook veel toernooien en wereldbekers, maar... Um... Het is altijd afhankelijk van dat ene momentje bij jou, hè? Ja, deze jongens kunnen, als ze niet al te hard vallen in de eerste dagen... Uh, wel groeien in het uh, toernooi, zeg maar. Uh, dat betekent dat ze soms zwakkere dagen kunnen hebben... maar door, als je in het peloton blijft, uh, toch te kunnen finishen op tijd. En Bij mij is het inderdaad, uh, als ik een goede dag heb en ik kom op het podium te staan... dan is het uh, 10 keer 45 seconden maximaal. Dat betekent dat ik vanaf de eerste seconde dat ik gestart ben scherp moet zijn. Want het kan bij de start. Al fout gaan en dan, dan lig je er gewoon uit, dan is de dag over en dat kan dan jouw Olympische Spelen of je, je Wereldkampioenschap dag zijn. En ja, dat is op een hele andere manier scherp zijn. Ja, dan zit hem in hele kleine dingetjes ja. natuurlijk ook. Hè? Ja, ja, absoluut. Eng. Eng eigenlijk. Ja, Het heeft allebei zijn schermen. Dus, uh, ja, het is totaal anders. Ik, maar ja. soms verlang ik wel eens naar een sport waarbij je erin kan groeien. Hè. Als je soms kijkt naar tennis. Je kan de eerste set wel eens uh, nog niet helemaal scherp zijn. En dan de tweede set uh, er zijn. En uh, dan kan je de wedstrijd naar je hand zetten. En dat is bij ons uh, toch een ander verhaal.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 Van Guus Meeuwens. <tied> Sebastian Timmerman en Gio Lippens. Het peloton maakt zich uh, nog niet zo'n zorgen. He, om die niet vier koplopers. Nee, die rijden ook nog niet echt hard hoor. Want uh, ze waaieren helemaal breed uit over de weg. En op het moment dat ik het woord waaier gebruik... Uh, dat is wel iets wat nog een beetje gonst op dit moment uh, in het peloton. Je hoorde het vanmorgen al bij de start. Er waren wat renners die lieten weten dat ze uh, tja, misschien toch wel met windschuin in de rug... Misschien nog wel uh, bang zijn dat er wat waaiers worden opgezet. Uh, José de Kouwer, Vlaams wielercommentator bij de collega's van de VRT-televisie. Die heeft al gezegd als er vandaag geen waaiers ontstaan... dan uh, komen ze verder in deze hele Tour de France niet meer voor. Want uh, de wegen lenen zich er ook uitstekend voor. Maar uh, als je nu naar het peloton kijkt, ja, is het eigenlijk gewoon een, een, een propje. Uh, alles zit op elkaar gepropt, dicht tegen elkaar aan, verscholen. Het hoeft eigenlijk niet, want het is droog geworden na de start. Uh, het heeft een uurtje zo'n beetje gereden. Regent. Maar nu is het gewoon droog. Hoewel de lucht hier in Châteauroux... langzamerhand wel begint te betrekken. Dus het zou kunnen zijn dat er met die dreigende lucht dat er nog wel iets gaat gebeuren op dat gebied. Maar het peloton doet het rustig aan. 6 minuten en 12 seconden is de achterstand op de kopgroep. We hebben nog 125,5 kilometer te rijden. Dat betekent dat we nog exact 100 kilometer hebben tot aan die supersprint van vandaag. Die dus vlak voor de finish ligt. 100 kilometer dus nog achtervolgen. Dat zullen ze zeker wel wel gaan doen op die vier koplopers. Twee man dus van Française Dejeu, Samen met nog een Fransman van Sauer en een Spanjaard van Euskal Ja, en die twee mannetjes van Française Dejeu, Jeux, Sebastiaan... die zouden misschien wel wat van plan kunnen zijn. Want met z'n tweeën, ja, met z'n tweeën twee ben je altijd jongens. sterker. Ja, ik jou wel. En Sebastiaan, uh, daar hebben we het contact op dit moment even niet mee. Er is even de verbinding verbroken. Twee man dus van Française des Jeux. Want wij praten natuurlijk hier uh, als Nederlanders heel veel over Vacan Soleil. Dat het zo'n aanvallende ploeg is. Dat ze al een aantal keren in de ontsnapping van de dag hebben gezeten. Maar deze ploeg, Française des Jeux, zitten gewoon alle etappes in lijn. Behalve de ploegentijdrit natuurlijk. Zitten ze gewoon bij de ontsnapping. Dus die zijn echt wat van plan. En nog een ander puntje. De Fransen die hebben nog geen etappeoverwinning binnen in deze Tour. Nou dat gaat... ...gaat ze vandaag in ieder geval met deze kopgroep ook niet lukken... ...want iedereen verwacht toch wel dat de kopgroep teruggepakt gaat worden voor de streep. 6 minuten en 11 seconden is nu het verschil iets minder dan 125 kilometer te rijden. Het Radio 1 toerspel. En daar is de Horia ja, de Michael Bogert aan de leiding in deze etappe. En daar is een Van Bon, gaat hij het winnen, Van Bon. Jop, zoete melk al, winnaar. ja. Yeah! We gaan het toerspel spelen. Nog steeds gaat uh, Tom Schouten aan de leiding deze week. Hij heeft uh, 30 punten gehaald, drie vragen goed. En hij deed dat uh, zeer rap, de snelste tot nu toe. Vandaag te gast, Yannick Warmedam. Ja. Welkom. Dank u wel. Um, je bent iets jonger dan de gemiddelde toer -quiz ja, ik ben, uh, deelnemer. 18, ja. ja, 18 jaar. 18 jaar? Uh, maar wel helemaal gek van de ronde van, ja. van Frankrijk. Ja, altijd de kijken. En, uh, ja. Hoe ja. komt dat? Ja, ja dat, dat, dat is zo gegroeid. Ja. Op een gegeven moment ging ik het kijken. En, uh... en alles onthouden dus ook. Ja, nou ja, wel veel. Ja. ja, ja. Want uh, weet je dan net zoveel? Bedoel, ga je ook met je kennis heel ver terug? Lees je er veel over? Ja, ik lees er vooral veel over en ja, op internet dan vooral. Ja? Maar niet dat ik alles weet of zo, maar ik weet er wel behoorlijk wat van. Het was geen stampwerk. Nee, nee, nee. Zeker. En omdat je het leuk vindt, onthoud ja, waarschijnlijk ja, ook ja, gewoon. Vind ja, ja. je de tour tot nu toe leuk? Om te volgen? Ja, ja, ja, op, ja op zich wel. Ja? Ja, vooral de ploegentijd het was wel uh, leuk. Uh... Ja. Nou, het, het, het vuur moet nog komen, hè? Ja. Daar wachten we op. Gezink. Gezink, precies. Um, nou ja, moet ik het nog uitleggen? Ik kan het nee, even hoor. heel snel, ja. heel snel ja. voor de... Voordat de, voor we uh, naar jou gaan, moeten we even... Er gebeurt iets, Gio? Ja, dan zeg je een saaie etappe waarin niks gebeurt. En dan zie je ineens een ploegleiderswagen van step aan de kant staan. met een renner. op dat moment nog van afstand. En dan denk je, ach, het zal wel een lekker band zijn. er zal wel even een fietswissel zijn. Maar ja, de fiets wordt wel gewisseld. Maar die wordt gewoon op het dak gezet. En de renner is inmiddels ingestapt in de auto. Tom Bonen heeft de Tour de France verlaten. De Tour de France 2011. Hij is uh, twee dagen geleden. Dat weten we allemaal nog wel. In Bretagne op die natte en glibberige wegen... is hij zwaar ten val gekomen. Problemen met zijn schouder. Het was een leidersweg door Addy Engels. Uh, de Nederlandse knecht uit die ploeg van Quickstep. Werd hij nog keurig uh, naar de finish gepakt. Maar uh, nu uh, zien we hem in de auto zitten. We zien hem zijn helm af zetten, zijn zonnebril uh, opzetten. En daar zit hij dan uh, naast de bestuurder van die auto, de ploegleiderswagen. En is het einde Tour de France voor Tom Bonen. Jammer hoor, want uh, hij had toch nog graag iets willen laten zien. Tom Bonen, dus uit de Zuider Tour. Dankjewel, Gio. Ja, hij zei het gisteren nog, ik ga het echt proberen, maar het is mislukt. We gaan naar de quiz. Um, 90 seconden voor het beantwoorden van vijf vragen. Iedere vraag goed uh, levert 10 punten op. En bij gelijkstand uh, geeft de seconde de doorslag. Dus het is belangrijk om het snel te doen. Oké, okay, we gaan de tijd nu starten. Vraag 1. Welk gebaar maakte Tyler Farrar na zijn winnende sprint in de derde etappe? De W van Wouter Weiland. Vraag 2. Welke Belg won drie keer de Rode Lantaarn? Pas. Vraag 3. Welke Nederlander wint hier? Hij moet zich tussen het de doorvriebelen. Kijk uit, val niet in die bocht in die laatste vieze vuile rondbocht. En daar is de olie. Ja, toegejaagd door de duizenden hier in het zonnige limoge. Zonnige limoge. Van Poppel. Vraag 4. Dat is een multiple choice vraag. Wie rijdt niet bij vakantie? A. Adi Engels. B. Johnny Hogerland. C. Wout Poels. D. Rob Ruig. die Engels. A. En vraag 5. Wie was de allereerste Nederlandse etappenwinnaar? Kuipers, ja. Moeilijk, ja. Stop de tijd. We gaan uh, even... Moeilijk? Ja, ja, is wel, ja, We gaan even de antwoorden uh, controleren. Vraag 1 had je goed. Want uh, Tyler Farrar maakte met zijn handen de letter W met zijn vingers. Eerbetoon aan uh, Wouter Weiland natuurlijk. Um, welke Belg won drie keer de rode lantaarn? Dat was Wim van Zevenand. Ja, ja, had je wel geweten, ik ja, ja, kon niet op hij, zijn was, naam hij was even om wat andere dingen in het nieuws laatst. In 2006, 2007 en 2008. Daarmee is hij trouwens ook recordhouder. Het fragment in het zonnige Limoges won Jan Raas. Oh. In 1977 ja. was dat... Ik, ja, ik vergeef <laughs> het je, ik vergeef het je. Uh, vraag 4, had je goed, ah, die Engels, want hieruit rijdt voor... Quick step, precies. En de allereerste etappe, Nederlandse etappenwinnaar was uh, Theofiel Middelkamp. <laughs> Hij won in 1936 de etappe naar Grenoble. Ja. Heb je wel gehoord van Theofiel Middelkamp? Ja, ja maar... Nee, ja, nou, dat half. is hartstikke goed. Je hebt uh, twee uh, antwoorden goed. En dat betekent dat jij de vierde plaats gaat innemen. En dat vind ik voor iemand van 18, die toch zoveel weet van de Tour... en ook nog best wel terug kan gaan in de tijd, vind ik dat hartstikke knap krijgt in ieder geval een boekenpakket mee. Hè? Weet je, misschien heb je ze al zien liggen daar achter ja. het glas. Dat krijg je sowieso mee. En uh, wij gaan morgen bekendmaken uh, wie de weekprijs heeft gewonnen. En degene die de weekprijs wint, die gaat dan weer mee voor de hoofdprijs. En de hoofdprijs is een fietskliniek gegeven door Henk Lubberding. Dank je wel, Jannik. Leuk dat je er was. Uh, Nicolien, ben jij, ben jij goed in uh, quizzen? Nou, ik had hetzelfde als Janniek gehad nu hoor. Twee, twee goed. Uh, één en vier. Waar hou je daarvan? Kan je veel onthouden? Nou, maar het wisselt. Het is, eh, als het op het sportgebied aankomt, heb ik over het algemeen wel redelijk algemene kennis. Maar ja, het ligt een beetje aan het onderwerp. Maar weet jij bijvoorbeeld alles als het gaat over snowboarden? Of is dat dan ook niet zo? Nou, op het moment weet ik wel vrijwel alles. Wat voor materiaal, wie waarop staat, welk merk, uh, et cetera. Dus ik, ik ben op zich wel heel keen daarop. Uh, ik probeer altijd alles uh, zelf te volgen. Maar uh, ik denk dat ik als daar, daar een quiz over uh, komt... dat ik dan uh, heel hoog ga scoren. Okay. <laughs> Goed, we gaan je straks weer horen. Ja? In het uh, tweede uur van uh, Radio Tour de France... dan gaan we verder met het volgen van etappe nummer 7. etappe die dus verder gaat zonder Tom Bonen, want hij is zojuist afgestapt. Graag tot uh, na drie uur. Tot zo. Ne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 Dit is Radio 1.